8 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een schilderij van Picasso dat in 1999 werd gestolen... is teruggevonden in Amsterdam. De Volkskrant schrijft dat kunstdetectief Arthur Brandt... het werk op het spoor kwam via contacten in de Nederlandse onderwereld. Het schilderij werd 20 jaar geleden gestolen van een Saoedische zakenman. Die had het schilderij in zijn jacht hangen. De Picasso Bust du Femme zou in de onderwereld hebben gecirculeerd... als onderpand bij wapen- en drugsdeals... Twee activistische longartsen die al jaren tegen de tabaksindustrie strijden... <coughs> zijn uit de koepel van tabaksbestrijders gezet. De artsen zouden te confronterend te werk gaan, trouw. Met hun stichting Rookpreventie en de website tabaknee.nl... voerden ze fel actie tegen de tabaksindustrie en de politiek. Ze kregen het eerder ook aan de stok met KWF-kankerbestrijding. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op 15 doelen in de Gazastrook. Het was een vergelding voor een reeks raketten die eerder vanuit Gaza werd afgevuurd op Israël. Veel Israëliërs brachten de nacht door in de schuilkelder. Aan de Palestijnse zijde worden zeker zeven gewonden gemeld. Het Britse parlement trekt meer macht naar zich toe... en gaat stemmen over alternatieven voor de brexit. Als de deal van premier deze week weer niet gaat halen... kan het lagerhuis besluiten tot een plan zoals een zachtere brexit... of een nieuw referendum. De stemming daarover is waarschijnlijk morgen. Het is niet bindend, maar de uitkomst zal de politieke druk op mei wel vergroten. Nederland krijgt er steeds meer strandpaviljoens bij, dat blijkt uit een onderzoek. Opvallend is dat de meeste nieuwe strandpaviljoens niet aan zee liggen. Grote steden, recreatieplassen en de oevers van rivieren zijn populaire locaties. Het weer, een vrij bewolkte dag met vanmiddag in het binnenland kans op een buitje. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 10. Vanavond en vannacht droog en helder, het kwik kan dalen tot 2 graden. Morgen meest droog en nu en dan zon bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je nu op de A7 van Horen naar Zandam bij Purmerend, 7 kilometer file, kost je bijna 10 minuten extra. En door een ongeluk op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... bij Heilo, 3 kilometer file, de vertraging daar zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dankjewel namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. So fun.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 de stijger klonken weer van Paljas Jeruzalem. Hadden eigen Arias voor sprot en haring, voor begoniaans. Zelfs in fabrieken kwam van overal. Op elke stijger klonk een meer van Palias of Jeruzalem, heel vers en drie bestond nog meer, maar ieder had zijn eigen stem.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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee wat is jouw kracht enorm. Het golfluwt je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. zullen we gaan zitten Dirk, wat denk je? Ik blijf, gewoon hier als je niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? <totstuk> Naar gaan. Nee, laten me nu niet lopen. Nee, laat... Mijn hart bijna optilt, want een vrouw zoals jij, die maakt me wild. Dan ben ik niet te houden en wil ik met je trouwen. Zo'n vrouw heb ik altijd al gewild. Daarom wil ik je vragen om met me mee te gaan. Internet: Internet. Internet. Internet.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 Geen me nog een kans, ik smeek je alsjeblieft, geef me nog een kans en laat. Boos. Ken je dat? Er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen die je komt. Wat je doet, niemand geeft je een schouderklop. Maar god is dat wel ver. Ik ben geen liefje maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans. Smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans.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 Natuurlijk nog ontmon. Zonborgen. Oeh, dat is lekker. Dan wordt weer een feestje. Zonborgen. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Mondeju. Zonborgen. Dat klinkt rechts goed. Kornieëntje in lucht. de lucht. Zonborgen. De piet is aan de deuren dicht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los? Hoe jurk zit strak? Gelijk wel vaak u een verpakt.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 Met een kontje, snolle bolletje.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 name of right. Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja. Be, be, be, be, be, be. Schenkt de Waard zijn trouwe gasten en komt het feest al wat op kan Net als vroeger.